Dit is Joost Jepkema met het NOS Nationaal. In Syrië zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vuurde de Syrische luchtmacht twaalf raketten af op een markt in Douma, een dorp net buiten de Syrische hoofdstad Damascus. Douma ligt al maanden zwaar onder vuur omdat er volgens de regering terroristen zitten die aanvallen uitvoeren op regeringsdoelwitten. De Fiat heeft invallen gedaan bij mensen die worden verdacht van belastingontduiking, daarbij zijn elf mensen aangehouden. Zeven mannen en vier vrouwen zouden in Nederland grote aankopen hebben gedaan met betaalpassen van buitenlandse rekeningen. Ook namen ze tienduizenden euro's op bij geldautomaten. Bij de belastingaangifte hadden de verdachten niet gemeld dat er geld op buitenlandse rekeningen stond. In totaal heeft de FIO tien woningen doorzocht in verschillende plaatsen in Zuid-Holland en in Haarlem. Er is beslag gelegd op onroerend goed- en bankrekeningen, maar ook op een motorfiets, een Ferrari en een Aston Martin. In Oeganda wordt een Nederlandse student vermist. De vrouw van 21 was woensdag met een aantal andere studenten naar een wilpark langs de Nijl gegaan. Ze was vooruitgelopen naar de oever. Toen de andere studenten daar aankwamen was ze verdwenen. Volgens de politie werd alleen een waterfles gevonden, verder niets. De autoriteiten denken dat ze is gegrepen door een krokodil of een Nelpaard. Er wordt met een helikopter naar de studentgeneeskunde gezocht. Minister Koenders roept een Turkse ambassadeur op het matje. Koenders vindt het niet kunnen dat de Turkse AK-partij van president Erdogan Turkse Nederlanders in een brief heeft opgeroepen om op die partij te stemmen. Gisteren noemde minister Ascher de brief al volstrekt ongepast. De Turken gaan zondag voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. De parlementsverkiezingen van juni leverden geen coalitieregering op en daarom zijn er opnieuw verkiezingen. Het weer, het wordt vanmiddag ongeveer 16 graden met afwisselend zon en sluierbewolking. In het weekend droog en geregeld zon, morgen is het 15 tot 18 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A29 bergen op zoom Rotterdam, door werkzaamheden tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze zeggen altijd dat je van zo'n flat neurotisch wordt Voor mij is dat maar afgunst en geklets. Maar onder alle wilde die de buitenstaander ziet Kan wel iets anders blijken schuil te gaan Geloof het of geloof het niet Maar ik heb ook een groot verdriet Een schrijnende tragiek in mijn bestaan U kent de PC-Hoofdstraat naar boetiek. Je komt hem dikwijls tegen in de mode rubriek De prijzen zijn niet mis, maar het is dan boekje dat. Je vindt er elke keer wel wat. Je neemt het en je bent een tijdje blij met zo'n ding. En dan komt de ontnuchtering. Als de tafel is gewreven en de ruiten zijn gezeemd. Dan kijk ik soms naar buiten en dan voel ik me ontheemd. Ik had een mooie blouse. Wat denk je dat er is gebeurd? Wat nou, wat nou, wat nou? Het was een rode blouse. En hij is helemaal verkleurd. Achjee, achjee, achjee. Is de ochtendkrant gelezen en de melkboer geweest? Dan voel ik weer het branden van die wond die nooit geneest. Het was een dure blouse, gefietjeerd in mijn damesblad. Laat je ook maar niet in kledder moeten wassen. Goed, goed, dure blouse, de exclusiefste die ik had. Dat had je niet in de machine moeten doen. Zo af en toe vergeet ik het en dan ook op. Dan kom ik in die kast en zie ik weer dat roze pot, een soort publieke blouse. Daar komt het wel zo wat op neer. Zo zie je dat je beter op had moeten passen. En het was zo'n chique blouse, de chicste van de Belvermeer. Het is heel wat anders dan Katoen. We roepen maar hoera, we denken niet meer na. We leven in een welvaarts roes. Ersgas, beeldbuis, eigentijdse meubels. Diep appelmoes Dat willen we in. Plantjes voor de ramen. Krokante brokjes voor de poes. Toch is er steeds die bloem. heb je haar weer met de bloes. Het was mijn beste bloes. Ze bleef maar ze. Ik zit hier met die bloes Ze denkt alleen maar aan die bloes Met die verveste bloes Een doodgewone rode bloes Met op creatie bloes Je zag diezelfde De dus Veel good nummertjes van uh, de Travelers. Voorafgegaan door uh, echt een hele aparte van uh, Dr. Anders uh, Dokter Anders P. Ja. Heel erg leuk. De dat PC dan, Hoofdstraat Blues. Dat je daar nummers over kan schrijven. Ja, ja, Ja. Normaal ben ik helemaal geen fan van Armin van Buren. Zeker niet. Maar van de week zag ik hem op televisie en uh, hij heeft een nieuwe cd uit die heet Embrace. En er staat één mooi nummer op. En dat is dit. Hij heeft zijn boomketels thuis thuisgelaten vandaag. En een prachtig nummer geschreven. Volgens mij samen met John Newbank Wordt gezongen door Gavin de Graw. Het is echt mooi. Looking for your name, I I've been floating on this sea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 Chase this dream I feel how you intoxicated me upon the breeze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 Het nieuwe album van de man heet Dus Embrace. En oh, dit was van de week. Uh, ja, het was van de week live op de televisie. En toen, toen draaiden ze dit nummer. En ik vind het mooi. Ja, Looking for Your Name. Armin van Buren samen met Kevin de Graaf. Stacey Ilman was dat en Breakaway! Ja, zo. So, en... We gaan verder met... Uh, Tina Turner. And we don't need another hero. Mad Max 3. Thunderdome. The Thunderdome. Dat was uh, Tina Turner natuurlijk. Ja, de jaren 80 alweer oud liedje. Maar wel mooi, blijf steeds mooi. Tim Ackerman. Still alive. moest hopen voor hem. Everybody seems to go out tonight. Driven by this feeling, Making Memories for life. We're dancing to gang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 Still alive. still alive. I'm still alive. Dit stukje gitaar zo, dat is ergens van gepikt. Ik kan er nog steeds niet ja, aan mijn vinger op leggen, welk Ik doe met het nou ook weer eens. Als je dat nou weet, laat het dan even weten. We willen, ik wil het zo graag weten. Ja, ik wil het zo graag weten. Zo lekker, lekker, lekker. Ik wil het zo graag weten. Zandvoort. Bent u een regelmatig luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker ja. in Zandvoort. Ja, en vandaag is het uh, ook weer van, van uh, de haven van Zandvoort. Dat doet toch? Ja, zeker weten. Ja. Ja, de haven van Zandvoort die hey. hebben uh, bonnen aan mij gegeven die ik uh, mag verloten. En dan krijgen ze korting op een lunch voor vier personen. En dan de korting bedraagt 15 Nou, dat is toch een leuk bedrag. Ja, toch? Ja, kan je toch lekker. Uh, ja, en je hoeft niet ja. meteen dit weekend het te uh, gaan uh, nee. benutten. En dat mag tot eind van het jaar. Ja, maar uh, u moet wel even bellen. Ja. We hebben er nog één. Maar er waren er twee. Maar we hebben er nog één. Dus als u uh, dat interessant vindt, gewoon even bellen. 023 57 303 93. Juist. Ik, kan, ja, ik let op en ik blijf bij. Ik kan mee. dat nummer niet onthouden. Ik weet niet <laughs> wat het is. Uh, dat komt gewoon. Kijk, ik weet zelfs mijn eerste telefoonnummer nog. Uit, wat, wat ik ja, vroeger no. in, in Harlem had: 025 100 121, 10. nou, als, nou, Dat als, weet ik gewoon als, nog. Maar tegenwoordig weisje, ja. hadden wij maar vier cijfers, jongen, ja. hier, Ja. Bizar. Ja. Uh, Goed, maar voorhoud, nu met al die telefoons en die geheugens en dat ja. soort dingen. en die contactlijsten. dan weet je het gewoon nummer niet meer. Maar die oude nummers, die zitten er nog in. Ja, die krijg je dan ook nooit meer ja, uit. Hè. Nee, krijg je een nummer uit. We hadden vroeg een Haarlem, een nummer, dat, heette, dat was 02500, 12110. En toen gingen ze, ineens, gingen ze Haarlem omnummeren. Weet je dan? Ja, dan gingen ze dus omnummeren. Toen ja. werd dat ineens 023. dus dat 02500 dat ging weg. En toen kreeg je ook veel langere cijfers. Toen, werd het, toen hadden wij een heel mooi telefoonnummer. 311271. Eh, 31, 71. Ja. ja, dat de oude jasdag 1971. Dat was makkelijk ja. te onthouden. Ja. Ja. Maar goed, dat is allemaal niet meer. Uh, want het is tegenwoordig allemaal... Uh, staat er nu ook nog weer een vijf voor en zo geloof ik. In Haarlem hebben ze ook alweer langere nummers gekregen. Ja, en Zandvoort heeft een er... Vijf, Zandvoort... Zandvoort is begonnen met vier cijfers. Voor ja. zover ik het me kan herinneren. Ja. Toen kwam er overal een één voor. Ja. Uh, met het omnummeren werd het 02357 wat er voorkwam. Ja. En uiteindelijk dacht, 5, 7, waren alle nummers op. Nou Dag. ja, uiteindelijk waren alle nummers op en toen kwam de 3 erin. Oh. Uh, voor de meest nieuwe nummers. Ja, en ook oh, uh, nu dat die nummers meegenomen worden ja. en zo. Dus, oh, Oké, okay. uh, nou dat is allemaal makkelijk. Ja. Hè? Goed, ja. u kunt dus even bellen als u die bon graag wil hebben. Die, die, die uh, kortingsbon voor de haven van Zandvoort. 023 57. 303 -93. Kijk. Wat, we Wat een elkaar team, nog... hè, we zo. Wat een team, hè. Ik weet het geloven. Ik ja, dan weet dan de eerste twee cijfers, jij de rest. Kijk, komen we toch nog ergens. Komen we, komen we <laughs> altijd weer ergens uit. Ja, toch? Ja, oh, dat is wel gunstig, natuurlijk. <laughs> nou, dan gaan we nog even Kensington doen. En daarna gaan wij het regionieuws weer voorlezen. Dit is Kensington. En dan met dit... mensen van Nederland op dit moment. En, uh, Ze hebben ook de... zo'n lekker herkenbaar geluid ook, hè? Ja, ik vind het op een ja. gegeven moment wel een beetje veel worden, want elk nummer vind ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Dan met dit. We zijn er klaar bij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toet Toetspaans. Ja, um, uh, Zwarte Piet is populair in noord holland dat blijkt uit de tussenstand van het grote pietenonderzoek. In vijf stappen kun je jouw favoriete piet samenstellen. Je kunt zijn kleur bepalen, maar ook of hij lippenstift, oorbellen, kroeshaar of een roe zal dragen. Van de ruim 4000 mensen die reeds gekozen hebben voor een favoriete piet, kwam bijna 14% uit onze provincie. De bruine piet met kroeshaar was bij meer dan de helft van onze stemmers de favoriete. Ik zag, een, ik zag ja. een hele leuke opmerking op Facebook staan van de week. Naar aanleiding van het gezeik ja, over die... ik denk dat ik weet welke je bent. Ja, aan alle grote mensen van Nederland. Wij kleine kinderen vinden Zwarte Piet leuk. En is helemaal niet discriminerend. Mooi, hè? Stop met dat gezeur. Ja, en, en degene die ik vanmorgen nog voorbij zag komen, volgens mij... was van, als je Zwarte Piet niet eert, ben je ook Nederland niet weer... Ja, ik vind het zo ik bedoel, het, het is een traditie van honderden jaren. En de mensen kennen, die, die, die, die gekken die de, die discussie aanzwengelen, kennen het verhaal niet eens. Ja, ja. Het gaat alleen maar omdat het nou toevallig een kleurling is, omdat hij gekleurd is, omdat hij zwart is. Die mensen moeten, ze gewoon, die moeten gewoon eens een keer verplicht de geschiedenis leren. Dat zouden ze moeten verplichten. een dus vorm van inburgeringsplicht. Zou ik bijna zeggen. Nou, Je ja, wordt er toch helemaal gek van. Ja en ook. Um, uh, de, zij maken dankbaar gebruik van het hele uh, mysterieuze hype van de social media. Hè? Ja Heel Veel mensen die uh, gaan overal maar in mee. Zonder dat ze precies weten waar ze nou weer mee gaan. Ja. Nou, dat vind ik ook triest ja dus, uh, mag net, net, net als al die, yeah. die, die hype over voedsel. Ik, ik, er staat nou weer een stuk op Facebook van <laughs> iemand die zegt van... een neuroloog die vindt dat de tarwe en koolhydraten en suiker... negatieve invloed hebben op het brein. Man, ga spelen! Ga weg! <laughs> Straks hebben we nog een en alleen, kunnen we op ons bord alleen nog een bord met ijsklontjes neerleggen. Want dan kan je niks meer eten. Nee, want in water zitten ook enge dingen. Ja, ook dat nog. Ja. Onze grootouders zijn groot geworden. En, met, en, en al die, die chemische rotzooi die je tegenwoordig tevreden krijgt... daar! komen die ziektes van. En niet van de oude, bekende dingen, gezonde dingen, die we vroeger aten. Ja, zo. Over vroeger, er gaat toch ja. ook zo'n ding op Facebook rond van, ben je voor 1978 geboren? Ja, ja, ja, ja, dat is een hele... Ah, die Leuk. vond ik ook zo grappig. Ja, heel ja. grappig. Precies. Dus uh, jongens, laten we nou eens een keer stoppen met die paniek,zaaierij. Stoppen ja, dat... met al die onzin. Uh, net zo'n Amerikaans onderzoek over, over dat vle uh, bewerkt vlees nu ineens ongezond is. En dat zeggen de Amerikanen. Ja. Maar de grootste de oh, rotzooi vandaan komt. Moet je kijken wat je met die McDonald's voor troep tevreden krijgt. Oh, ik kan me daar zo kwaad om maken. Vooral we niet doen, vooral niet doen, Ruud. We nee, gaan een beetje zo gewoon doorgaan met het nieuws. Vind doen? je dat wat? <laughs> adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Ja, adem, adem in. Even kijken, een parkeerkaartje op de gemeentegrond Zandvoort is in de komende maanden een stuk goedkoper. Daar worden we weer blij van. Hè? Ja. Vanaf zondag 1 november is het tarief bij de parkeermeters in het centrum en de boulevard zo'n 50 cent per uur. Dit geldt voor de maanden november, december, januari en februari. De parkeergarage centrum en parkeerterrein de Zuid die doen ook gewoon mee. Vanaf maart gaan de tarieven weer omhoog omdat de parkeergelden een on onmis on onmisbare bijdrage leveren aan de gemeentebegroting. Er staat dan gelijk een schepje bovenop, want het huidige tarief van 2,20 gaat naar 2,50 per uur, terwijl de parkeergarage het centrum van 1,90 naar 2,20 springt. Deze winter gaat Zandvoort onverlicht door het leven. Dat wil zeggen, uh, het gaat om de sfeerverlichting in dit geval. De maat is vol. Voor de zoveelste keer is er een onderlinge strijd gaande. De ondernemersvereniging Zandvoort, kort genoemd de OVZ. Verantwoordelijk voor de lichtjes in de wintermaanden hangt dit jaar niets op in het dorp. Hiermee wil de OVZ een signaal afgeven aan de ruim 800 ondernemers. Geen financiële bijdrage, dan ook geen verlichting voor de deur. Toch zitten er ook ondernemers tussen die wel netjes betalen voor de feestelijke verlichting. En hun bijdrage is alleen helaas niet genoeg om alle winkelstraten in de spotlights te zetten. En daarom is er ook van afgezien. Ik vind het trouwens ook raar dat er maar een paar mensen wel zouden betalen en de helft niet... maar die genieten dan wel mee als het wel opgehangen wordt. Dus ergens kan ik me ook wel voorstellen dat ze daar zo boos over zijn. Ze hebben gelijk. Ja, toch? Even kijken, het was afgelopen dinsdag een hele spannende dag... voor de 37-jarige Kaspar Itzinga uit Herengewaard. Hij deed uh, um, dinsdag samen met elf andere kandidaten mee... aan de test op het circuit van Zandvoort... De winnaar van de test mocht stage lopen bij de Britse Formule 1-teams van Williams. Dat is toch niet misselijk. Maar liefst 2300 mensen hebben zich aangemeld voor de afgelopen dinsdag. En uiteindelijk mochten slechts 12 mensen de test doen. Uh, gewonnen heeft Caspar uh, niet, want er ging een Zuid-Hollandse deelnemer met de winst vandoor. Maar uh, spijt had de heer Ugewaarder niet... Het was toch een geweldige dag en ik behoor mooi tot de twaalf beste van Nederland, zei hij. En dan gaan we nou naar het weer. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt: Het weerbericht komt morgen. We beginnen de dag mogelijk met wat grijs en nevel en mist, maar de grijzigheid zal verdwijnen. En de, mist gaat dan of, sorry, en de zon gaat dan ook geregeld schijnen. Ja, erg hè? De mist gaat schijnen. Goed. Ja. Um, je wil niet met... zoveel van het be ja. bewerkte vlees eten. Dat gaat niet goed. <laughs> uh, dat is het, hè? Ik heb heel veel vlees uit Amerika gegeten. Dat zal ah, ja, dat zijn. is het, hoor. Dat is Zie je? Het vast toch aan. Ja, gelijk. Oh, wat erg. Goed. We gaan nog even verder. Um, het blijft wederom morgen droog... en er waait een matige, aan de zee eerst nog vrij krachtige zuidoostenwind... De temperatuur zal oplopen naar zo'n 14 tot 17 graden. Dan zondag tot en met dinsdag is het prachtig herfstweer... met vooral later op de ochtend en zeker in de middagen volop zonneschijn. In de nacht en vroege ochtend is er wel kans op nevel en mist. De wind draait veelal veel al uit het zuiden tot zuidoosten... en is niet meer dan zwak. En de temperatuur loopt zondag op naar een graad op 16. Maandag en dinsdag zal het zo'n 14 graden worden. Ook de rest van de volgende week is het rustig en overwegend droog herfstweer... met geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden en mist en nevel. De temperatuur zal dagelijks naar een graad of 14 stijgen... maar mocht het onverhoopt nevel en mistig blijven... dan is het vanzelfsprekend wat ietsje kouder. En dat was het. If you Wait for me Then I'll Come for you Although I we It would feel so good to be in your arms We're all my journeys in You can make a promise If it's one that you can keep Promise. Ja. Prachtig liedje van Tracy Chapman. En waarom? Waarom? Waarom? waarom? waarom? waarom? Ja, jeetje. Dit, dit nummer emotioneerde mij ontzettend toen ik dat voor de eerste keer hoorde. Ja. ja. En dat blijft een brokje wegslikken. Elke keer als ik de tijd niet heb gedraaid, dan. Uh, hmm. Ja, het blijft iets doen. Geen idee. Geurgevoel. Ja, dat ja, is toch mooi. Ja. Kijk, dat is nou de bedoeling van. Dat is het, nou, het mooie van dit liedje van de Sidekick. Dan kun je gewoon echt helemaal persoonlijk je eigen voorkeur in draaien. Ach, en dat is zo mooi. mooi hè? Tracy Chapman, The Promise, oftewel de, de Belofte. Ja, ja dat is mooi. We hebben het geleerd. Ja. <laughs> dit yeah. is My Girl. Van The Temptations. Yeah. The de Temptations. Motown op zijn best. En uh, we gaan naar de suite. Weet je uit de tijd dat Toet nog een bakvisje was? <laughs> One. I pop uit de eerste helft van de jaren 70, en. Glamrock noemden ze het. Ze zijn ook wel eens dus heel denigreerd, nichten genoemd. Je. Ze begonnen natuurlijk met prachtige liedjes. Nou, prachtig. Maar ze begonnen natuurlijk met liedjes als Funny Funny en Papa Joe. En die lekkere commerciële Mazing-deuntjes. En dat waren ze zacht. En toen zijn ze de andere kant op gegaan. En dit heet dus ballroom blitz. Ja, ja, denk het al. Ballroom blitz. Dus even kijken naar de klok. Ah, we kunnen nog een uh, even een mooie draaien. Deze bijvoorbeeld. Van Shepard. Ja. Be more body -o. Shepherds. Opvolger in de tijd van uh, het prachtig liedje Geronimo. Uh, vorige hit. En dit heet Be More Barrio. Be, more Barrio. Be more Barrio. We gaan er nog eentje doen, en uh, dan is het uh, wat ons betreft uh, weer gebeurd voor vandaag. We hebben het weer uh, overleefd, allemaal. En zo uh, weet ik het allemaal niet. Maar ga nog eventjes wel luisteren naar de, uh, Charlie Puth. Puth. Puth. Puth. Charlie Puth. Let's ja. move and gay and get it on. You got the healing that I want. Samen met Megan Traynor. Just like they say it in the song. Moving gay. Let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves.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 in Gay and Get It On, ja, Charlie past samen met uh, Megan Trainor, grote, grote hit op dit moment, dames en heren, en uh, ja, nou ja, dan hoort u die bekende bassist weer, daar is hij weer, ja, gisteren was hij te laat, maar uh, vandaag is hij gewoon weer op tijd, ja, ja kan niet meer beginnen, niet waar, dus is weer makkelijk, zo, nou tot, we hebben het weer gehad, we hebben het weer overleefd voor vandaag, We lopen weer voorbij, ja, vlogen niet voorbij, hè? Ja, vind ik wel. Voordat ja. het zo snel... Nou, dan gaan we nu maar van het weekend genieten. Ja, absoluut. ga je nog wat leuks doen? Eh... Uh, weet ik nog niet. <laughs> maar wij wel. Wij gaan naar een... Um, uh... Een film op, de, op het circuit. Oh ja, ja, dat heb ik gehoord, ja. Leuk, hè? Ja, dat is leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat ja. zijn daar. Ja. Nou, uh, in de auto zitten uh, en het ja. geluid op je autoradio. speciale ja. FM-frequentie. Geweldig, hè? Ja. De film begint om 6 uur. Dat is een, een, een racefilm, geloof ik. Fast and the Furious, ja. deel zeven. Ja. ja, en dan krijg je en... ook nog een Halloween-film. Ja, Halloween of uh. zo. Uh, World War Z. Ja. Ja. ja. Nou... Ja, die laat ik lekker gaan, maar uh, ja. wij gaan naar de eerste. Nou, ja. hartstikke leuk. Veel succes, veel plezier. <laughs> Dankjewel. En uh, Goed weekend. Ik ga eerst maar weer eens proberen of ik nog heel thuis kan komen. Uh, uh, het, moet, het is het eerste wat moet gebeuren. Nou, fijn weekend allemaal. Ik ben er weer volgende week woensdag. En, uh, vrijdag ben ik er weer. Ja, vrijdag ben jij er weer. Yes. Nou, oké. Okay. Straks okay. nog lekker de Euro Breakdown. Zandvoort draait door vanmiddag. En, uh... en ik rij nog even langs de A.F. van de ja. scootertje. Ja, ja, gewoon Komt gezellig. Goed. Even het bonnetje afleveren. Precies. Oké, okay. nou. Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.